Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is geen plekje in Nederland over waar niet gehoest wordt. In alle gemeenten van het land zijn de afgelopen dag positieve coronatests geregistreerd, blijkt uit cijfers van het RIVM. Meestal zijn er wel één of twee gemeenten waar geen besmettingen zijn, vaak Schiermonnikoog of Vlieland, maar vandaag dus niet. Het was ook de dag met de meeste besmettingen op één dag ooit, namelijk 23.789. Er zijn vier mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met de verdronken migranten vanmiddag in zee bij Frankrijk. De migranten probeerden de oversteek naar Engeland te maken toen hun boot omsloeg. Zeker 27 mensen zijn verdronken. De afgelopen tijd proberen steeds meer migranten de oversteek te maken, zegt correspondent Frank Renaud. De Franse autoriteiten zeggen zelfs dat er regelmatig in een dagtijd honderden mensen gered worden op zee. Omdat hun bootje zinkt, omdat de motor het niet meer doet of omdat er andere pro problemen zijn. Kortom, de woorden aan de lopende band mensenlevens gered op het kanaal. En ja, zo'n drama als vandaag lag eigenlijk helaas in de lijn der verwachting. En het dodental van vandaag kan nog oplopen, omdat niet duidelijk is hoeveel migranten er op de boot zaten. Ajax heeft ook de vijfde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Amsterdammers versloegen het Turkse basic met 2-1. En een vrije trap vanaf de linkerkant. Schuurs mee. Natuurlijk is het Thalys die trap, die doet het verrassend. En daar is hij! En daar is hij weer! En het is geen buitenspel. En Haller heeft Nummer 9 gemaakt in de Champions League. Ja, superlatieve schietentekort voor deze man in de Champions League. Heel spannend was de wedstrijd voor de Amsterdammers trouwens niet meer. De club was al door naar de achtste finales. Ajax is nu wel de groepswinnaar. Wat betekent dat ze de volgende ronde waarschijnlijk een makkelijkere tegenstander treffen. Het weer nog. Vanavond kan het in het Zuidoosten mistig worden. Morgenochtend trekt de regen over. Maar in de middag schijnt af en toe de zon. En dan wordt het, net als vandaag, 6 tot 9 graden. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog steeds file op de buitering van de A10 Oost. Daar wordt aan de weg gewerkt bij Zeeburg. Er is maar één rijstrook vrij. En vanaf Amsterdam Centrum kom je de file tot aan Zeeburg. Drie kilometer met een klein kwartiertje vertraging nog.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 dat uh, in 1981 Robert-Jan jullie kwam? Zijn een andere weg ingeslagen? Dat maakte heel veel uit. Ja? robert natuurlijk. Ja, Robert-Jan was natuurlijk e eerst producer... Uh, van eerst, een aantal okay. nummers. Van ja. ons, niet voor alles. We hadden, ja. Onze eerste plaat hebben we eigenlijk zelf gedaan. Omdat hij toen uh, met transistors, zijn band van dat moment... Ja. Uh, een ben plaat ben bezig. opnam. Ja. Uh, be bezig was met zijn eigen, uh, zijn eigen avontuur. Uh, dus toen haakte hij af als producer... Uh, hij heeft toen wel nog uh, uh, de Tutti Ragazzi uh, als nummer twee, ja, eigenlijk onze ja. eerste hitsing, heeft hij uh, opgenomen. En uh, in Hilvarenbeek. en nou, Robert Jan, ja, ja Robert Jan ja. kwam, kwam ja. bij de band. Uh, het, was, het was toeval. Onze bassist ja? Alex. Uh, die had uh, vlak voor de. Vlak voor de tweede Duitse Tour haakte hij af. Die zei van, okay. denk, ik wil het ja. niet meer. Ik, ik kan ja. niet weg. Ik, kan, ik, ik wil gewoon niet meer toeren. Het waren ook wel heavy tours van drie weken. Waar we gewoon ja, echt ja. Uh, op zolders ja. liepen. Ja. En, uh, nou ja, gewoon echt, het echt wel heel ondergronds. Uh, en, en, en toen Robert Jan, ja, die staat al... ...dicht bij de band en de transistor was een beetje gestopt of zo... ...die was niet helemaal uit het verf gekomen. Ja, ja. En die zei van, ik, ik, ik, ga, ik ga in ieder geval met dit toertje gewoon mee. En ja. we toen in, in, in anderhalve middag hebben we toen het hele repertoire ingestudeerd. Ja, Nou, Robert-Jan, Hij is, hij is, hij is uh, meer dan één keer eigenlijk tot in, tot in iets toegetreden. Ja, ja, klopt. Hij is op een gegeven moment weer uit. Uh, ja, dat is fantastisch. Nou, na nou, kwam die ook weer... Uh, ja, dan kwam hij weer uh, terug... Boel is een van mijn favoriete platen. En, het heeft te maken met allerlei... Het hele proces was mooi. Het, het, het moment in het leven was, was voor mij geweldig. Net, net kinderen. En, het begon, begon iets, iets anders. En, het, het heel waardevol. En, en, en, en ik vind gewoon dat het een hele mooie plaat is geworden. Boel was echt een, het was een soort... wow. we werken ja. met strijkers. We werken met, met, met, met het met, met, met het We werken met het werken met, met, met, ja, met het, met maar er het, komt een enorme driving force. Uh, komt er dan weer bij je bent. Dus is het dan een soort generositeit. Dat je die ruimte weer geeft. Of dat uh, ja. ook zelf. Uh, je was nog niet opgebrand. Je had nog doorgekeurd. Ja zonder. makkelijk. Je ja. had ook gewoon doorgegaan. Ja. Hey, maar het, het was, had ook te maken. Dat, dat, dat uh, de bezetting van Wool, uh, Die, die palme die stopte die. Omdat Arben de bassist. Die, uh, die, die, die was zwanger.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 Laten we het proberen, laten we yeah. kijken. We gaan gewoon ja, wat, wat, wat maken. Toen maakten we, maakten we een album zo vanuit de losse Pols. begon dat... Het, het is vaak gezegd dat, dat jij en Robert Jan ook wel heel veel overeenkomsten hebben. Uh, of niet? Ik, ja, vind ja ik wel. ook. ook uh, maar ook, ook, ook, ook wel behoorlijk tegen Polen. Uh, op ja. een goede manier. Ja. Op, op een goede manier. En, en, uh, en hij, hij geeft mij ook wel de vrijheid... om. Om zo, Roep Jan is zo eigenzinnig te zijn. Misschien. Zou je dat kunnen zeggen? Is hij speelser? Uh, nee, ik denk dat ik speelser ben. Oké. Okay. Ja, dat dat dat is dat is dat is dat is degelijk een soort misverstand. Uh, ik, ik denk dat ik.. ik... Goed we dat even noemen, want ik dacht ook hij is uh, met zijn dat aan zijn hele over is. ...is uh, geniaal... ...maar speels altijd... ...dat ja, zit altijd naar na elkaar... Ja, maar ik, ik, ...jij ik, kan flink de diepte ingaan... ...en daar ook blijven... Uh, ...ja, ik, ik, ik, ik heb wel natuurlijk... natuurlijk een, uh, ...dat komt, komt door het tekstschrijven... Ja. Hè, door, ...door mijn... ...mijn, uh, uh, mijn voorkeur... Voor, ...voor de wat zwaardere tekstschrijvers... ...en Nick Cave... en uh, ...Lennart en, enzovoort... Uh, ...maar ik... Oh, ...laten we zeggen... Mijn, uh, ...mijn demopalet door de jaren heen... ...is denk ik heel weird en heel als je het over speels hebt, dan kom je in een hele rare speeltuin terecht. Ja, dat klopt. Jij bent wel meer Alex van Warme dan Robert-Jan. Ja, Robert-Jan die zit meer, die komt uit die superzister traditie met een soort alternatieve. Maar ik ik, ik heb meer het speelse van. van. van. van ja, revolver, rubber soul. En. Uh, okay. dit, ik ben natuurlijk ja. veel meer. Veel, veel meer Beatle. Uh, ja, uh, veel meer pop. Ja. Wij zitten natuurlijk dichter bij het chanson. Als je ja. kijkt naar, naar de nummers. Uh, het. het, het Adieu, wie het Baanhof. Uh, Aan het ja. nooit kunnen schrijven zonder. Uh, zonder het Franse. het uh, Franse. Maar het, ik kwam ook. Uh, uh, omdat we toen ook zoveel in, in, in, in Zwitserland waren. Uh, en, en heel veel Zwitserse vrienden en muzikanten. Uh, die, die waren weer beïnvloed door Italianen. Je had al oh, allerlei ja. Italiaanse uh, de, ja, zangers. En, en die ja. heel grote uh, Fabri, Fabri, Fabrizio die Andere. Uh, was er een <lacht> uit Genua. Uh, die, die platen die had ik nooit gehoord. En die, die, die brachten ze mij. We ja, moeten dus luisteren ja. hoe dat band. Hoe, het doet, het, doet, het doet ons aan, aan, aan jullie denken. Oh. En wat jullie doen, wat wij met Omsk, waar wij met Omsk terecht kwamen. Ja. Met, het je het over Robert-Jan komt bij de band. Ja. Toen begonnen we aan Omsk te werken. En toen, okay. werd, die kleur, ja. toen werd die kleur van, van, van, van Nescio tot uh, Bikenhead, tot uh, uh, Touch ja. of Henry Moore. Uh, oh, Bikenhead was het nog niet, maar Touch of Henry Moore. werd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 You'd been to the station to meet every train then. You came home without Lily and Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back. nobody's white, well, I see you there with a rose in your teeth, one more thin gypsy thief, well, I see chains away.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 Want als je dit net zou willen typeren, ja, dat is een beetje raar en moeilijke vraag natuurlijk. Maar, ja. ja. Popmuziek, dat is het zeker, maar ja. Ja, dat is heel lastig. We hebben, ik vind, ja. ik vind dat, Je hebt uh, alles gedaan eigenlijk wel, hè? Je ja, ja. ja ook, ook, ook, nee, waar, waar, we kunnen nog. We nog, zijn er heel op gebieden waar we, die we nooit aangeraakt hebben. Nee. We, we, we, zullen ook, we zullen, en we kunnen, en we, we zullen ook nooit reggae spelen...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 Ook dat, niet in dat, jij solo of met samenwerken met anderen? Bijvoorbeeld aardige jongens, is er ook heel anders dan de nids van. Het is ook wel ja. mee hoor. De ja? liedje, we schreven uh, ieder vanuit onze eigen wereld we liedjes en die kwamen bij elkaar. En, en, ah, okay. uh, en voor mij was het, uh, is het altijd nieuw om in het Nederlands te schrijven. Nederlandse ja? tekst natuurlijk. Ja. Uh, en, uh, maar het, het is niet zo. Heel heel erg verschillend. Dus die was niet voor mij. Nee. Het was ook. Nee, het begin was wel binnen dat gebied van, van popmuziek ja, en, ja. en ja. liedjes schrijven. En, uh, maar inderdaad, en, geen Nederlands. <coughs> Vo voornamelijk Engels. <coughs> voornamelijk Engels. Ja. Maar uhm, ik, hou, ik hou wel van. van uh, uh, Tuurlijk, ik hou van de Nederlandse taal. Mm -hmm. ja. Maar het kwam bij ons nooit mm -hmm. vanuit het begin kwam het nooit ter sprake omdat we, dat we toch al zo, zo snel in het buitenland uh, Oh, op Ja, ja oké. natuurlijk. Ik ja. Het was ook, ja. En toen toe wij begonnen was het ook nog... Het, was niet heel veel, het werd niet veel in het Nederlands gezet. Uh, pas iets later kreeg je die, die Nederlandse golf. Ja, ja. uh, in je moerstaal enzovoort. Ja. Uh, een uh, uitholling over dwars. Een soort. klein orkest met over de muur. Dat is bijna een... Uh,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 het is toch niet Nick Cave... als hij achter zijn piano zit. Dat en dat is ook niet Tom Waits. En is. Wat is dat? Wat is dat? Omdat er altijd het leunt op op een op een klein kunst en cabaret traditie, waar op zichzelf niets bij mis is. Maar ik vind ik ik heb daar niet zoveel mee. Maar het zou dus niet komen omdat ze het kunnen verstaan. Dat nee, is... nee, het heeft niets met verstaanbaarheid te maken. Dat, uh, dat, ja, dat is, het is moeilijker te verstaan voor de Nederlandse. Nou, uh, ik denk dat het huh? wel meevalt. Het verstaan is niet het. Is het Oké. is niet het belangrijkste. Het is iets anders. Het, is iets, het, ja. het heeft met, met een soort cultuur te maken. Ja. Uh, en met, met een. Met een uh, Nederlanders zitten toch wel, wel eerder in een in, in een meer Duitsstalige cultuur uh, en de ja. Engelsen die, die, die, hebben, die hebben toch het, het anglo saxische het het Amerikaans het, het Oer het, het ah, in de muziek ja, je en, je ook, en daar kom je blues zelf. tegen daar kom je uh, maar dat en, ja. dat en en, en, en ja, ja we hebben toch we hebben, ook wel, ook wel veel met operetten en en het en en het is, is is iets dat, dat mij ja, misschien het calvinistische ja, nou dat valt wel dat dat, dat, dat, dat, dat zou ik wel, wel wel wel af en toe wel mogen hebben want het Joy Joy the Fisher is ook calvinistisch ja. op een bepaalde manier in in zijn in zijn in zijn strakheid in zijn ja, ja. Uh, He, vroeger de Minipops pops dat band uit de jaren tachtig, Wallie van Middendorp, de Amsterdamse band, die waar eigenlijk ook wel heel, ja, echt de, de synthesizer muziek de, de hele Joy Division, ja. Ja. He, dat, dat is dat is hele eigenlijk, eigenlijk hele <laughs> hele protest, niet protestants. Maar het is, <laughs> nou ja, het, het, heeft, het heeft het heeft ook iets ja. He, ja. van de van de goede Scandinavische film, oh, ja, ja. He, echt een zware een, een zware dobber. <hijen> ja. uh, je moet er doorheen en ja. dat, vind ja. dat vind ik ook mooi. Vind ik ook mooi. En dat ja. het zuiden heeft natuurlijk het het het het het katholieke het het het, het feesten het. Ja, hoe grondig ze saw her i knew she was the one she stayed in my eyes and smiled for her lips with the color of the roses that grew down the river all bloody and wild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 in Nederland, of voor Nederlandse muziek? We zijn een beetje op zoek naar de krocht van de Nederlandse ja, muziek. Ja, Nou, dat, ja. Dat, weet, dat weet ik eigenlijk nooit zo goed. Dat, uh, uh, ik wou zeggen, het eindjaar dachten, met, met zeker in de... In de uh, met, met, met, met, uh, Dutch Mountains was het natuurlijk wel een... Uh, daar kon, Groot, kon je niet ja. omheen. Nee. Uh, en wat daarna kwam natuurlijk, Urk, uh, de, de live plaat, die stond bij, bijna bij iedereen. Uh, ja. Als ik bij mijn kinderen op kwam ja. halen, ja van, van, van verjaardagspartijtjes <laughs> dus er zat er altijd wel een urk in, in de platenkast <laughs> dan, dan denk ik van, oh ja oké okay, dat is zo, ja, zo, zo, zo zo breed heel veel heel veel verkocht en dat soort uh, uh, en, maar, maar ik weet niet of, of uh, het is raar dat, dat, dat als je kijkt bijvoorbeeld daar... Nou, ik, het, het, het, het, laten we zeggen, we hebben het net over Omsk. Hè, het, ja. het, het, het, 82, 83. Eh, op hetzelfde moment het was Doemaar ook. Heel populair. Ja. Hè, die zijn er toen wel mee gestopt. Eh, maar Doemaar eh, Doe werd altijd zo... Dat, dat was niet, niet, werd niet serieus genomen door de pers. En de, Doe maar niet. Uh, nee, nee, absoluut niet. het oh. was echt. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, en ik kan je daar veel meer over vertellen, maar okay. uh, dat, dat, is, dat, is, dat is absoluut waar. Ja. Dat was heel populair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 Het is niet zo dat, dat wij zijn eigenlijk nooit een bent geweest die, die, die op zijn lauren aan het rusten zijn. En, en zo we het allemaal wel goed vinden. En we spelen ja. gewoon die oude, nee het is juist het belangrijkste dat we een nieuw ding maken. Ja klopt. Dat en daarvoor belangrijk. komen we ja. bij elkaar. Okay. En daarom en zitten we steeds bij in die werfstudio. Dus nooit bewust op zoek naar nummer 1 of zo? Of, uh, dat uh, hebben we nooit, nooit kunnen. En dat kan je ook bijna niet. Er nee? zijn wel mensen die dat kunnen. Ja. Abba. Ah, maar dan konden we ja, dat wel, ja. maar dat weet ik ook niet of het uh, ja. samen wel ja. voor omstandigheden geweest is. Dat, uh, ja. Maar je hebt natuurlijk de goede je had tijd, wel ja. goede, goede hitscijfers. Ja. Uh, ook zeker in Amerika natuurlijk, uh, ja, die konden, konden gewoon echt een, een, een, een hitcijfer. Dat heb ik, nooit, heb ik nooit, ik heb wel, toen, toen we dus beide hadden opgenomen, dat was mm -hmm. natuurlijk een live opname in onze studio, dat die hele plaat is, een live ja. Twee sporen. Uh, gewoon in twee weken. Alles. Toen, toen ik terug, ik weet niet waarom, ik zat in de tram. Terug naar de studio de volgende dag. Het <laughs> regelde misschien. Ja. Dat, uh, maar ik had, had hem op. Ja. Toen hoorde ik dat, zo wat we gedaan hadden. Ik dacht ervoor. Ik, oh ja, volgens mij is dit wel. Dit, is wel, dit wordt wel een ja. belangrijke oh, okay. voor ons. Ja. ja, ik wist het. Ja, oh, dat is leuk. Ja, en dat, vol, uh, ja. en dat, dat was ook meteen zo. Ja. Meteen boom. Dus soms heb je dat. dat soms koop, en dan geloof ik ook. in. Dat is fantastisch. Dat is, dat is leuk. ontzettend leuk. Maar het is niet het niet drijfveer in mijn leven. Wat is wel je drijfveer dan? Uh, nou, er zijn de talozen, maar het, uh, <laughs> <laughs> Nee, maar... Ja, het, nou, ja, antwoord, ja. En, en, en, ook nieuwe dingen maken. Uh, Toch nieuwe, en, dingen, nieuwe maken, dingen En dan proberen we met uh, ergens te ontwikkelen. Of in ieder geval uh, dat... dat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 En je, je fietst weer terug of je loopt terug of je en weet je hoe je het doet. Teams, ja. En, ja. Er, is, ja, en ja. er is iets. Ja. En dan denk je van, wauw. Ja. En nog steeds is dat een enorme kick. Ja. Dat, dat is eigenlijk gewoon wel waar het een beetje om gaat. Ja. En het is knap ons. dat je dat kan, ja. ja. Nou ja, het, het, het, dat, dat, dat, dat, hoe raar dat klinkt, maar dat kunnen we op een bepaalde manier uit ons mouw schudden. Dat, dat, in geval ja. dat klinkt te gemakkelijk. Ja, het maar het is het ja, is een ja. natuurlijk proces. Ja. Dus dat is en dat dat is denk ik het, het belangrijkste en ik denk ja. dat en dat is de kracht van de nits, denk je? Nou ja, dat, dat, wel is, de, een, dat is wel een grote kracht. Ja. Uh, en, en, en het plezier... Op wat we daar aan beleven. Ja, ja. En, en, en, uh, en, en ook, ook... het heeft ook toch te maken... met de hele tijd... Uh, waar we het al meteen in het begin over hadden. Uh, het het soort outsider... een soort... soort uh, ik, ik speel het spel niet mee. Uh, niet het echte... Het echte het, het, het, oh oké, okay. het, het, niet de hitberaad of zo. Zoals uh, de, de, een van de titels... van, van de... Van, van een plaat van een vriend van mij uit, uit Bern, inderdaad. Met een bandje waar ik toen ben. was zo ja. wie die grozen. Oh, okay. zo, zoals de Groten. Ja, ja, de, ja. Moet je het af en toe doen. Ja. En dat vind ja. ik wel, dat vind ik, zo ben ik ook opgegroeid. Ja, ja. Kijk op naar, hè, naar Paul McCartney en, en John Lennon. Zo uh, wie die grozen. Ja, de, zo moet je af en toe ja. moet je ja. dat voelen. Ja. En, <laughs> en volgens mij is dat gelukt, ja. Dat weet ik niet. Of, ja, of, echt we, echt we zijn er nog steeds hard aan ja. bezig. your ability I was not Uh, ik, heb, beetje... ik, heb, ik moet bekennen ik heb één jaar op de Liedveld Academie ja. gesneden Maar je hebt een beetje grafische achtergrond wel? Of nou, grafisch je... niet. Nee, nee, maar... nee, ik heb een kunst, hele kunstopleiding ja. achtergrond. Maar ook, ik ben opgeleid tot tekenleraar. Dus dat heb ik mm. ook helemaal afgemaakt naar de Liedveld. Oké. MOB tekenen. Ja. Uh, staat. Geweldige opleiding. Ja. Waar ik eigenlijk de liefde voor schilderen heb geleerd. Omdat die leraar, die leidde je wel op tot tekenleraar. Maar eigenlijk ondertussen zijn ze van, allemaal kunstenaars. Ze zeiden je moet schilderen, je moet, dat is ja. het mooiste wat er is. En ik pakte <laughs> wel muziek. Maar. Ja. Dus ik ben, eh, na, die, na die opleiding ben ik, ben ik toegelaten op de Rijksacademie. Daar heb ik nog drie jaar geschilderd. Okay. Gewoon ja. in een eigen atelier en, uh, enzovoort. Dus dat was de gouden tijd. En toen begon de band, dat was 1980. Ja, oké. Okay. Dus echt, de was een soort keerpunt, was dat voor mij. Oké. Okay. En toen heb ik ook, toen ik, nou, dat waar we het net over hadden, ja. professioneel worden met de B, was ook voor mij afscheid van mijn schilderscarrière. Oh. waar ik toen aan bezig was. Ja. En ik had op de Rijkszaken denk ik een professor. Ja, nooit kon... meer opgepakt? Jawel, ik ja, heb je een hebt ik de hoezen. Hoeze, ik ben de ja, en ja. ik teken nu, al, nu weer heel veel okay. en schilder. Dus het is het nooit uit mijn.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 En stapte Michiel uit de band. Uh, dat was, dat ja? was echt de oer. Michiel en ik waren, de, de, de koppelisten van, ja. van de eerste Nits. En Michiel stopte erbij. En toen dacht iedereen, dat is afgelopen. En, uh, en toen hebben uh, we een, een, een label begonnen. En een van de eerste dingen die ik deed, wat, uh, met name, ik nam ook de groep Mam op, uh, de van Tom America uit Tilburg. Mm -hmm. en, en, en met hem dus tijdens de Kandeparade, ja, okay. een van de mooiste Nederlandstalige nummers opgenomen. Uh, mam, vertel me, weet jij nog wanneer je voor het eerst de boterham met kaas gegeten hebt? Oh, boterham met kaas? kaas? Ja, boterham met kaas, dat was wel, het was ook bijna een hit. En het was een <laughs> nummer wat, wat, wat, ik heb het allemaal meegemaakt wat, wat, De artiest uh, Tom Amerika is was een, allen, met zijn band Mam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 Man, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb? En zijn moeder op de tape antwoordde: Nou, dat was toen. Jij met. Uh, nou die, die, dat ja, dat verhaal. En dat laadde hij in de. In, in, in de. in de. in de. in de recorder. Ja. En, en ja, ik stond erbij en ik van.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 om een Nederlandse taal muziek te gaan maken. Ik kan me heel goed voorstellen. Hij had het gehoord, ja. hij zei van ja, dat, dat element erin, hè, dat, dat je de, de, de, de dagelijkse taal, de, de, de, de, laten we zeggen, als een documentaire in je muziek zet en dat, ja. dat het poëzie wordt. En, en dat, dat, dat was voor mij al, al de reden dat het hele krantenparade project uh, uh, ongelooflijk gelukt is. Ja.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 Uh, en de, waar natuurlijk een band wordt op een gegeven moment toch in zijn, in zijn, in zijn eigen uh, gebied toch heel goed. wordt gewoon echt, Tuurlijk, echt een machine. Ja. Ja, dat uh, Telau kon er altijd heel mooi over praten Hoe, hoe een band zich kan ontwikkelen als een soort organisme. Het wordt ja. steeds beter, het wordt steeds ze zeggen, makkelijker. Het staat als een huis. Het staat ja, als altijd, dat altijd als een huis. Ja. Het maakt niet uit waar je speelt onder omstandigheden of je, of je doodziek bent of niet. Of, uh, het gaat altijd. Ja. Wauw.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 De, de videoclip van in de Dutch Mountains. Waar ook heel veel discussies over waren. Ja, Want genau, ik, ja. ik. Er was een vergadering op kantoor met, met, met CBS. Dus over de clip. Ja. En werd, werd, toen vroeg, vroeg de directeur en andere mensen. Uh, en Henk, waar, wat, waar gaat de clip dan over? <laughs> wat, wat zien we? De, en toen zei hij van. Uh, uh, je ziet een, een roeiboot. <lacht> en, een en een fiets. En het was ook precies wat we gingen doen. <lacht> er was een roeiboot in beeld die ja, in, in, in om, om heel precies te zijn in de noorden in Noord-Holland. Ja. Uh, bij Jisp. Uh, uh, aan het, uh, het roeien was, dat was Rob, die <lacht> yes. het, met de cassette recorder zo in zijn. <lacht> en ik fietste door mijn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 ...out of uh, place. Niet gereageerd. Het was, het was, het, het was echt... Het nee. was, was echt het, het, ...de plaat was... Het, ...helemaal niets. Het was echt... Wat, ...wat gebeurt er? Maar... ...we hadden geluk dat, dat toen MTV Europe begon... Ja. ...op hetzelfde moment. En die zagen dat. En die dachten van... ...MTV Europe...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 Maar goed, jullie hadden dus geluk dat jullie dus mee konden lichten op die ja. introductie van de Europese ja, MTC. Ja, dat, dat, dat dus is wel... Toch dat wel, geluk wel. Sprak dat, dat, dat geluk ook mijn rol speelt. Ja, absoluut. Ja. En, en, en, en, en natuurlijk dat het een opvallende clip was. Ja. binnen ja. het beeld, want het, was, het, het speelde zich in een roeiboot af en niet op een zeiljacht in de Bahamas met, <laughs> uh, met dames in een bikini ja. en uh, wat de meeste de kleur van de jaren tachtig ja. was dat natuurlijk als je al die clips terugkijkt en uh, dus, uh, dat is de glamour, de glitter ja. en, en, en, en, en, en uh, dit was de, ja. da, precies de andere kant, ja, ja, een man oh, in een okay. zwart pak met een zwart hoedje op een fiets <laughs> en dat was ik dan en, uh, en mijn moeder zit er zelfs ja. in. if I ever felt me, I thought life with you cast so I think of so many things I'd like to do I will go to the center, for you forgive There's a still a part of my life too een leuk, sterk verhaal als afsluiter? Het sterke verhaal? Wat een leuk verhaal, ja. Ik, ik heb toch een leuke verhalen. Ja, ja. <laughs> nou, een van de mooiste verhalen vind ik altijd, maar dat heeft niks met, met, met, met drugs, seks en nee, al tuurlijk, rol te maken. Wel met ja. rock and roll. Ja. We hebben een, een, een hele interessante tour was volgens mij was 2008 of 2009 uh, met uh, Uriah Heep in Duitsland. Oké. Okay. We hebben uitgenodigd door, door onze Duitse promotor en die uh,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 wat ook gebeurt sommige mensen. Eh, en die komen er nooit meer uit. Eh, maar er was ja. op een gegeven moment was er een kathedraal uitge Of een kathedraal. Een, een ja, enorme een grote ruimte. ruimte. Ja. Ja, dat hadden ze op een gegeven moment daar uitgehouden. En, en dat was een, een, een concertplek. O, Eén keer in het jaar. Ja? Volgens mij werd daar een concert gegeven. En, en wij mochten daar met Uriah ja. Heep spelen. Dus ik kan voorstellen. Geen fijne plek <laughs> lijkt me. Maar nee, ja, als je daar last van hebt. En ik had ook ja. wel bede bedenkingen. Ja. ja. En, uh maar je ging dus naar beneden zo met die lift. En dat is ook het idee dat je nog, ja. Ja. nog verder dieper gaat dan de Eiffeltoren. En als je nu als de je ja. grond is zou stoppen. Is het natuurlijk bizar. Ja. En, en en, maar het, het, het, het mooiste was ook dat, dat je door die gangen reed. Ja. En we zaten in een auto. We zaten met, ik zat met Uriah Heep. Ik heb het ook gefilmd. Dus echt erg leuk om dat te zien. En ja. daar zaten we zo naast elkaar in. Maar je moest dus, het was, open, gebukken, was ja. een open bak. Ja. Dus niet, je moest dus gebukt zitten. Want dus kom je met je hoofd tegen tegen de dingers kun okay. je voorstellen met, ja. met die met die met die Engelse uh, Uriah oh, oh ja. Heep ja. <laughs> en allemaal met helm op ja, oh, ja. Dus dat, en lacht dat lacht. was het juist voordat we die lifting gingen ja moesten we die helm op ja en de drummer van Uriah Heep die ja. weigerde dat oké okay. die zei, en hij zei de geweldige woorden I just done my hair. <laughs> ik ga, ga geen helm opzetten. Ik heb een, een hele middag op de hotelkamer zitten zit te feunen. Permanent. Uh, ja. Dat was natuurlijk niet meer, niet meer het meest volle bos. <laughs> en dat vond ik, ik zo'n geweldig moment. Oh, wauw. Het hele gedoe. Uh, dus daar ja. naar beneden gaan, en, ja. daar is, en er werd, het duurde uren voor ze, er zat iets van 2000 man. Die kwamen ook allemaal op de naar beneden? met liften, met vervoer, het was een enorme logistiek. Ja. Bizar, en iedereen moest ook een, een plaatje hebben en afgeven. Uh, zodat je altijd wist dat, er, dat, dat als je dat niet teruggaf, ja, dat er, dat er iemand was weg was. Geweest, ja. He, ja, dat zijn we, maar vroeger wel eens dus ja. met mensen die gaan drinken. Ja, en die dan gaan, oh die gangen in. En dan uh, en rechtsaf en dan ja. linksaf. En dan, en dan kom, kom je er nooit meer uit. Dat, ja. Ja. Ja. Ja. Uh, dus dat, dat, dat, dat vond, ik, vond ik zelf wel een heel mooi. Ik, ik vind het een mooi verhaal. Ja. Ja, ik vind het ook ik, een hele mooie afsluiter. Het... Henk, hartstikke bedankt. Nou, hè, bedankt voor deze mooie verhalen. Ja. En dan nou. kijk je in het uh, netsleven, dus uh, ja, ja, en ja, veel dat... succes natuurlijk, hè. Ja, dankjewel. en uh, dank jullie wel, want dus, uh, het was wel. Ik even vind het heel gedaan. leuk, ja. Ja. ja. ja. Oké, okay, dit was weer een aflevering van De Krochten. Luisteraars bedankt, Henk bedankt, Piet bedankt en tot de volgende keer.